Al net schudt met het NOS Journaal. In een café in de Franse stad Grenoble zijn twaalf mensen gewond geraakt... nadat er een granaat naar binnen werd gegooid. Dat gebeurde rond acht uur gisteravond in een café van een jongerenvereniging. Onder de gewonden zouden twee zwaar gewonden zijn. Volgens de autoriteiten kwam een man naar binnen... en gooide de granaat zonder iets te zeggen. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. In een chalet op een camping in Brabant is vannacht voor de vijfde keer in korte tijd brand ontstaan. Over de oorzaak van de brand in Herpen is nog niets bekend. Bij alle eerdere gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Vorige week nog werd een chalet volledig verwoest door brand. Bewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat veel campinggasten hun chalet afbreken uit angst voor meer branden. Archeologen zijn in het centrum van Londen op een Romeinse muur gestuit. Die werd gevonden onder een leegstand kantoorgebouw en maakt deel uit van een Romeinse basilica. Een soort stadhuis in die tijd. De Romeinen bouwden het rond het jaar 80, kort nadat ze Londinium stichten. Feyenoord heeft vanavond in de tussenronde van de Champions League gewonnen van AC Milan. Het werd 1-0 in de Kuip. Met de winst houden de Rotterdammers zich op plaatsing voor de achtste finales van de Champions League. De return is komende dinsdag in het San Siro in Milaan. Het weer. Vannacht is het grotendeels bewolkt met zo nu en dan een bui. Soms kan het mistig zijn en in het noorden kan nog wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen bewolkt met nu en dan zon. In het noordoosten kan nog een beetje sneeuw vallen. Het wordt een graad of drie. Dit was het NOS Journaal.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 You'll be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 Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan.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 It's enough to love The so lie we know with those crazy highs. We beg